Ja, daar ben ik weer, lieve mensen. Een hele goede avond, goede morgen, goede middag. Waar je het ook hoort, wanneer je het ook hoort. Mijn naam is Yvonne Hagen Radelband. En welkom, ook weer, dat je er nu uh, weer voor gekozen hebt om deze, deze, deze meditatie te, te beluisteren. Ik ben die ik ben.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 dat je je bewust bent, dat je zelf zo groot licht bent. Want daar gaat het in feite om, hè? dat bewuste zijn in jezelf, dat je je daar bewust van bent. Dat is je ziel, dat is wat je was, wat je bent en altijd zijn zult. Dat is een stukje God, om maar eens heel eenvoudig te zeggen. Dat licht ben jij dus. En het is zaak om dat weer te worden. Te worden wie je bent. Nou, zo eenvoudig is het dus. Zulke eenvoudige woorden. En toch hebben wij mensen daar leven, daar leven, daar leven, daar leven, daar leven voor nodig. Om tot het besef te komen. Dat we ons ego, dat wat we in ons stoffelijke lichaam zijn, kunnen, kunnen laten versmelten met de ziel die wij zijn. Nou, daar gaat het allemaal om. Dat is het principe van, um, ja, al mijn lezingen zou je kunnen zeggen. En dat is ook zo. Ik zou je, zou je kunnen zeggen, het is gewoon zo. Dat, dat is de bedoeling. En dat kan heel eenvoudig worden. Het is niet meer dan een beslissing, een gedachte in jezelf, om je bewust te zijn van je eigen licht. En misschien wil je weer die heerlijke ademhaling doen, waardoor je, waardoor je echt helemaal loskomt van alle drukte van vandaag. Misschien het verkeer, het geharwar van de dag... Misschien heb je wel een hele goede, rustige dag gehad, waarin je eens even lekker kon nadenken over jezelf. Nou, dan helpt het misschien een beetje als je hiernaar luistert. Voel die ademhaling in jezelf. Je moet toch ademhalen, nietwaar? Dus je zou het nu ook kunnen doen. Dus luister eens naar het kloppen van je hart en kijk of je dat zes hartslagen in kunt ademen en dan drie hartslagen rust kunt nemen, dus adem even vasthouden en dan weer zes hartslagen uitademen. Kijk maar, doe het maar eens. Adem rustig in. Hou die adem even vast en adem rustig uit. Dan zou je over na kunnen denken, bedenk ik me nu, dat je misschien wel eens een beetje geïrriteerd bent of kwaad bent, om eerst eens even, nou, in plaats van tien te, te wachten, eens even deze ademhaling te doen en te luisteren naar het kloppen van je hart. En misschien kun je het ook horen bij jouzelf, het luisteren van het geluid van jouw ziel. Als je daarin voelt, dan laat je je niet meer zo gauw gek maken, door wie dan ook. Dan blijf je bij jezelf. En laat je de dingen gaan het laten van de ander. Het niet op je rug meenemen naar jouw gedachten. En vooral niet de ander willen te veranderen. Blijf gewoon bij jezelf. Die ander heeft zijn eigen karma. Het heeft niks met jou te maken. Jij hebt je eigen weg. De ander heeft zijn eigen weg. Ja, vorige keer sprak ik eens even heel kort over het uitstellen van de dingen. Um, de dingen die je, um, ja, die je dus steeds maar uitstaalt en uitstelt en die je niet in het nu doet. Dus dingen die je. Steeds maar op je rug, mee, zult, je leven door. En ik herinner me ook dat ik daar ooit nog eens een keer een, een hele lezing over heb gehouden. Nou, als je het echt veel weet, moet je even zelf uitzoeken wanneer dat is. Ik, ik weet het op dit moment echt niet. Dan moet ik even gaan zitten zoeken. Dat laat ik graag aan jou over. Dus ja, ik herinner me hierover een lezing gemaakt te hebben. Hè? Dus dat je de dingen nu kunt doen in plaats van uitstellen. Dat is een lezing waar, eh, waar je, eh, als je het in het nu doet, in jouw nu, dit moment, er is maar één moment, hè, het uitdijende nu. Niet morgen, nee nu. Dat als je, dat, als je alles wat je moet doen, eh, in dat nu doet, je dan in je eigen energie komt. Ah ja, en natuurlijk hoor ik natuurlijk voor iedereen zeggen, ja maar... Eh, en ja maar, dat is beruchte ja maar. Ja maar, ik, moet, um, ik kom daar niet klaar mee met dat werk en uh, dan kan ik toch niet allemaal tegelijk doen. Nee, je kunt tegen jezelf zeggen, dat doe ik een bepaalde tijd, spannen, spannen tijd en uh, nou, dan stop ik er ook mee. En de rest doe ik morgen. Want je moet ergens beginnen, nietwaar? Want het kan zijn dat je een enorme chaos hebt in je huis en ja, je moet toch ergens beginnen... Dan zou je kunnen zeggen, ik begin met die kamer. Maar goed, de dingen die je dus in het nu doet, dan kom je ook in je eigen energie. Als je de beslissing neemt om, het, om te beginnen, dan kom je in je eigen energie. Maar als je de dingen uitstelt en jezelf, en je, jezelf door het, het kwaad in jou hè, laat zeggen, nou, stel maar uit, want weet je, je kunt dat ook morgen doen. Ja, dan, dan komt er een, een akelig gevoel over je. Je, je verliest het. Dat is, een, dat is het kwaad in jezelf. Het kwaad bestaat niet, want je kunt daar wat aan doen. Maar het is toch een, een ongemak in jezelf. Het, het voelt niet lekker. Dat is hetzelfde kwaad in jezelf dat ook zegt, nou, God bestaat niet hoor. En uh, datzelfde gevoel zegt ook, nou, euh, je bent helemaal geen meester over jezelf hoor. Nou, dat soort dingen. Dat maakt dat je jezelf helemaal niet goed voelt, niet lekker voelt. Er is een hevige discrepantie binnen in jezelf. Nou, dat ben jij alleen maar, daar ben jij alleen maar toe in staat om daar wat aan te doen. Dus grijp jezelf bij je nekvel. En begin gewoon waarmee je wilt beginnen. Dus opruimen misschien wel. En zie dat als je op het moment nu, jouw moment nu, de dingen doet, het voor jou belangrijk is. Je weet dat. Je voelt dat. Het geeft je een goed gevoel. En we hebben allemaal wel eens het moment gehad dat we dat juiste moment uh, door onze vingers hebben laten glippen weg hebben laten gaan. En iedereen herinnert zich. Herinnert zich dat maar al te goed. Iedereen heeft zo'n moment meegemaakt. Dus vraag mij niet hoe je het juiste moment kunt weten. Jij weet dat. Jij voelt dat. Jij bent in staat om het juiste moment, jouw juiste moment, te voelen. Ga je daaraan voorbij, jij dat ook degelijk voelt. Dat is het moment dat belangrijk is. Jouw moment, het moment in het uitdijende nu. Nu kun je de beslissing maken om iets te doen wat je al heel lang hebt Laten liggen. En wat steeds door je hoofd speelt. Omdat je dat nog steeds moet doen. En steeds duw je dat van je af. En je voelt, je voelt dat. En je kunt ook de beslissing nemen om er mee te beginnen. En je geniet van dat moment. Dat geeft een goed gevoel. Waarin je voor jezelf de juiste beslissing maakt. Maak ga in het uitzitten te priegelen en eh, overdenken en nog eens overdenken en steeds in jezelf zeggen, ja maar, ik moet eerst nog dit, ja maar als hij, ja maar als zij, en ik wacht nog dit en ik doe nog dat. Dan ga je aan dat moment voorbij. Het is jouw moment. Het is jouw nu dat belangrijk is. En als je die beslissing hebt genomen, en je staat op, en je, rug, je maakt je rug recht, je richt jezelf op, dan geniet je daarvan. Dat geeft een, een energieboost in jezelf. Je geniet ervan. En je gebruikt het voor jouw leven. Want dan zal alles wat daarna komt, uit jezelf komen. Het is met jouw beziening gedaan. Het is met jouw beziening besloten. Wat het ook is hoor, dat maakt helemaal niet uit. Of het nou een kast opruimen is, of een huis opruimen, of je besluit iets te doen wat je, wat je al heel lang wil doen. Het maakt helemaal niet uit wat het ook is en het zal met jouw bezieling gedaan worden, dan zal alles in die juiste trilling komen. Alles wat daarna, daarna komt, zal bezield zijn. Het zal door jou bezield zijn. Mooi woord trouwens, hè? bezield zijn. <laughs> het zal door jou bezield zijn, want het komt uit je ziel. Het is allemaal jouw gedachte. Jouw houding en niet eens zozeer de actie, maar de gedachte om het te doen. En niet laks um, de dingen langs je heen te laten glijden. De dingen door je vingers te laten glijden en denken: ah, oh, kan het morgen ook en nou. Het is allemaal jouw gedachte, jouw houding. Die tot een bepaalde beslissing jouw leven kan veranderen. Nou ja, misschien is het wel zo dat je, na het, naar het eh, horen van de vorige lezing. van vorige week, dus besloten hebt om. schoon schip te maken met je leven. In dit leven. goed na te denken over je leven. En misschien ook wel die ene kast of die schuine st st stapel met papieren op te ruimen. Of eens een keer je computer eens even flink te schonen. Of eens een keer je moeder te, te bezoeken. Of ja, ik noem maar wat. Hoor. Of eh, eens een keer dat bloemetje te kopen voor die... Lieve mevrouw aan de overkant. Als je deze woorden nu nog een keer hoort en tot je neemt en zo op een totaal andere wijze met je leven omgaat, komt er een hele andere eh, energie over je. Het geeft, je, het geeft je een prettig gevoel. Nou ja, zo zou je dus ook in nu, op dit moment, als je dat zou willen, kunnen nadenken over de toestand in jouw leven. Nog niet de toestand in de wereld, maar in jouw leven. Want dat is de manier om de rest te veranderen, mocht je, je dat zou willen. Dus zo zou je dus nu kunnen denken over de toestand in je leven. Het moment in je leven, misschien, wellicht, waarop je nu niet gelukkig bent. Weet dan dat er niets is in je leven dat zomaar toevallig zal gebeuren. Alles gebeurt omdat het een gevolg is van niet meer denken waarom, maar van een denken in daarom. En Daarom zonder schuld, want je wist het niet. Je was onkundig van hoe je met de gebeurtenissen... Omkomt, omkom gaan. En je hebt daarom ook geen schuld, want je wist het niet. Schuld bestaat eenvoudig niet. Het is iets wat de mens zich vanzelf aanpraat of laat aanpraat. De mens is onschuldig omdat de mens onwetend is. Ook al heeft die mens de diepe herinnering van hoe het werkelijk zou kunnen in zich. Maar dat ligt zo ver en dat lijkt zo ver, dat er nooit gesproken kan worden dat de mens schuldig is aan het niet weten hoe de dingen in zijn of haar leven aan te pakken. Om te begrijpen hoe een, hoe een liefdevol leven te hebben. Hoe te begrijpen om in vrede te leven. En met de juiste mensen of de juiste mensen tegen te komen. Want eerst is er een daarom. En moet er, nou het moeten is van de ziel, moet er opgeruimd worden. Soms letterlijk, soms figuurlijk, maar het maakt in principe niets uit. Het is beide hetzelfde. Er moet opgeruimd worden. En na het opruimen komt de structuur. En tijdens de structuur, die lastig kan zijn, omdat er vele jaren wellicht geen structuur geweest is, is er de volharding. De factor tijd komt om de hoek kijken, want de wanhoop van het kan nog wel twintig jaar duren voordat ik hier doorheen ben of iets van die strekking is niet juist. De tijd kan ook één seconde betekenen. Om te begrijpen en in te zien dat alles volgens bepaalde regels en richtlijnen gaat hier op aarde. Alles heeft een bepaalde orde in zich. Dat is een orde die niet door mensen is geschapen, hè? want daar heb ik het niet over. Het is de orde die in de wereld ligt, in het universum ligt. in een leven hier op aarde, dat we daaraan niet kunnen ontsnappen hoe graag we dat ook willen en hoe graag we ook alles los willen laten. Dus geen structuur willen hebben, maar het is een verkeerd loslaten. Het is een op zijn beloop willen laten. Daar komt chaos van, wanorde. Daar komt een mens wel achter, dat het ook anders kan. Misschien duurt het een mensleven, misschien wel tien levens, dat je er eindelijk achter bent, dat je structuur in je leven nodig hebt, dat je de chaos dient aan te pakken, dat je dient te ruimen in je hoofd, in de wereld om je heen, in je eigen huis, op je kantoor, misschien wel in je auto. In die wan wanorde kan niet geleefd worden. Je denkt misschien dat je daar heel lekker en soepeltjes in leeft, maar je vergist je. Oh ja, er kan wel geleefd worden, maar de mensen die zo leven komen zichzelf gewoon tegen en botsen tegen zichzelf op, eens. En dan wordt natuurlijk door zulke mensen gezegd dat de ander schuldig is. Want het komt altijd door de ander dat ze niet hebben kunnen opruimen, dat de chaos in het huis, kantoor, in hun hoofd, altijd de schuld van de ander is. Ze willen die vinger het liefst niet naar zichzelf wijzen. Maar op een moment, en jij bepaalt dat, zelf dat moment... Daar ga ik niet over. Maar op een moment, en dat moment kan inderdaad over twintig jaar zijn, wat ik net ook zei, maar ook over twintig levens, dat je het door hebt. Maar het kan ook in het moment nu zijn, dat die mens dat inziet en tot zichzelf komt was allemaal mogelijk. Het hangt helemaal van jezelf af hoe je er mee omgaat. En nogmaals, die mens is niet schuldig. Hij wist het blijkbaar alleen niet. En hij dacht het zelf beter te weten in plaats van het goddelijke in zich. Het goddelijke dat ook aan strakke tijdschema's vast zit zouden we kunnen zeggen. Denk maar aan eb en vloed. Denk maar aan de tijd van de maan, de zon, de aarde en andere planeten die allemaal hun vaste plek en hun vaste tijdstip hebben. Alles heeft een bepaalde orde. Tijd zouden we hier vanuit de aarde kunnen zeggen. Maar vanuit een andere planeet zou de tijd weer heel anders zijn. En we zitten in hetzelfde universum. Het wordt door anderen weer heel anders ervaren. Maar de orde, die bepaalde orde, is er. Als dat dan niet zou zijn, buiten die orde, zou het een zootje worden. Ja, en wij mensen kunnen ons leven niet in een chaos leven. Sommigen proberen het echt. Daar kun je soms met verbazing naar kijken en laten. Maar het kan gewoon niet. Want we hebben met de seizoenen te maken. Ons lichaam wordt ouder. Nagels groeien. En die moet je dan weer afknippen en die groeien. En zoveel tijd. Daar zit ook een ritme van de tijd in. Haren groeien. Nou, en alles. Is En alles is aan verandering onderhevig en ook ons lichaam heeft vaste orde in, in die factor tijd van de aarde, in het leven, in het universum. God dank de mensen die dit begrijpen. En dat is eigenlijk denk ik toch wel de. de het zijn eigenlijk toch wel, denk ik, de, de meeste mensen. Eindelijk mag ik toch wel zeggen, misschien doorhebben. En in staat zijn om het roer om te gooien. Want daar is moed voor nodig. Om die chaos de baas te kunnen, nou dat hoeft eigenlijk niet. Je hoeft het niet de baas te kunnen, want dan zou het een strijd zijn en in een gevecht, in een strijd verlies je het altijd. Dus als dat het is dan, ja, dat werkt ook niet. Maar gewoon rustigjes een stapeltje nemen en nog eens een stapeltje. En het niet verplaatsen, maar gewoon eens even consciëntieus ermee aan de slag gaan. Die beslissingen in jezelf nemen. En dan ook gewoon doen. Daar is moed voor nodig. En soms lopen mensen voortdurend tegen diezelfde moeilijkheden aan. En begrijpen niet wat ze verkeerd deden. Maar ze deden niets verkeerd. Ze zouden het alleen anders kunnen doen. Ze zouden kunnen overwegen... Want ik zeg dus met nadruk niet wat ze moeten doen van mij, want het maakt mij niet uit. Als jij in, in een uh, slordig huis wilt wonen of als jij een bureau hebt, uh, wilt uh, hebben met, met stapels die over je oren groeien, boven je oren groeien, moet je zelf weten, ik ga daar niet over. En, uh, maar je zou kunnen overwegen dan om je leven op een andere manier te bekijken. En tot de conclusie te komen dat het ook op een andere wijze kan. Dat je op een andere wijze met jouw leven en met de, de chaos om je heen om kan gaan. Net zolang mensen geleerd hebben van hun moeilijkheden. En ze hun les, misschien deze les, in dit leven geleerd hebben. Ge doorvrocht hebben, begrepen hebben. Want de mens gaat zelf die krachten aan die hem tegenwerken om aangenaam te leven, omdat hij zich niet aan de wetten van het leven van het universum wil onderwerpen, zou ik toch willen zeggen. Mensen hebben er geen idee van hoe akelig het is dat je tegen die krachten op moet boksen. Je wordt er dood moe van. Tegelijkertijd staan die krachten niet. Want met een vingerknip kun je ze laten verdwijnen. Die krachten zijn tijdelijk. Alleen energie is altijd duur. Altijd durend moet ik zeggen. Dus die krachten die bestaan niet eens, maar je gaat wel daartegen in. Je gaat er steeds tegen in, steeds bij je dingen kwijt. Ook al maak je jezelf wijs dat je in de rotzooi feilloos kunt vinden. Nou, dan feliciteer ik je van harte. De mens gaat zelf die krachten aan die hem tegenwerken, omdat hij zich niet aan de wetten van het universum wil onderwerpen. En dat kun je in vele vormen in je leven zien. Als het niet lekker gaat, dan kom je die krachten tegen. Als je liegt, dan kom je die krachten tegen. Als je roddelt, kom je die krachten tegen. Nou, en noem maar op, als je jaloers bent, kom je die krachten tegen. Al die Krachten, al die er, dingen die uit het ego, uit de illusie komen. Die niet waarachtig zijn. Dan kom je die krachten tegen. Je zou dan ook kunnen zeggen dat het universum je gewoon niet toestaat verder te gaan. Het zegt nou, dat je keer op keer je, je, je, je neus gestoten hebt. Je bent op de verkeerd weg. Je kunt het ook anders doen. Zie hoe groot die liefde is. Dat is nog eens liefde. Je mag het zelf bepalen. Je zult zelf je neus stoten. Je zult zelf struikelen. En het universum laat jou gewoon. God laat jou gewoon. Net zo lang totdat je het geleerd hebt. Dat je het, dat je het begrepen hebt. Zie je, dat is nog eens liefde. Er wordt je niets gezegd. En je zult niet horen wat je verkeerd doet. Wat je anders had kunnen doen. Maar je zult wel die krachten tegenkomen. Het universum houdt zo intens van jou, dat het je die krachten laat aangaan, met dus die, die, die tegenwerkende negatieve krachten laat aangaan. Net zolang totdat je het begrijpt. Dat is de enige manier, de enige wijze om de mens tot inkeer te laten brengen. En daardoor ook de enige manier om te leren. Om te leren van onze fouten, onze vergissingen. Dat mag je, dat is je eigen vrije wil. Dat heb je zelf zo gewild. Je kunt erover nadenken dat het universum je gewoon niet toestaat verder te gaan op die, die uh, weg. Maar je net zo lang laat ploeteren totdat je je eigen blokkade ingezien hebt en begrepen hebt. Dus door de gebeurtenissen in je leven... Diep te ervaren, te begrijpen, nog eens van alle kanten te laten zien en dan even vanuit de liefde die gebeurtenissen het laten zien om het dan te begrijpen, te accepteren en dan vervolgens los te laten. Dan kom je weer op jouw weg. Op jouw weg. <coughs> op de weg die van jou is. Die goed voor jou is. De weg, jouw weg. Die, naar, die je door jouw karma leidt. Zodat jij jouw karma kunt invullen. Op de enige juiste wijze. Op jouw enige juiste wijze. En dat mag je allemaal bepalen. Hoe lang je erover doet, hoe je het doet, totdat je het begrijpt en totdat je het inziet. Dat is de wet van de vrije wil. Dat is de betekenis van de wet van de vrije wil hier op aarde. Maar overal. Er wordt niet ingegeven. Je komt alleen op een zijweg terecht waar krachten zijn die je zelf wilt aangaan. Daar kun je niemand van beschuldigen. Daar gaat niemand anders dan alleen... Jijzelf over. En dat allemaal met je eigen vrije wil. Want jij mag op elk weg, op iedere weg dan ook, verkeren. Jij bepaalt. En het universum laat je dan ook nog met die krachten omgaan. Want dat was wat jij wilde en dat wordt gerespecteerd. Jij bepaalt en dat kan levens en levens duren. Dat kan in verschillende aspecten in je leven eh, begrepen worden. Net zolang totdat jij het doet totdat je begrijpt dat je zelf verantwoordelijk bent voor alle gedachten en alle acties in je leven. En dan kun je heel goed begrijpen waarom de dingen gebeuren die in jouw leven gebeuren. Want het is jouw leven. En daarom krijg je s'nachts dromen, uittredingen die je soms waarschuwen, dat je iets laat zien in die eenvoudige taal van het universum. Het zal je niet of nauwelijks toespreken in de taal van de aarde, maar in de taal die je nou, de geheime woorden zou, zou kunnen noemen. En tijdens zo'n droom Zo'n uittreding als het in kleur is, begrijp je het allemaal heel goed. Want je krijgt richting. En de lessen die bij jou horen, het wordt je uitgelegd bij, in, in de trilling die van jou is: in, in, in, in, bij het bewustzijn dat bij jou hoort. En je zegt tegen jezelf dat je die duidelijke vingerwijzing van het universum goed hebt begrepen. En dat je dat zult doen, de actie zult ondernemen bij het wakker worden. Bij het wakker worden van je lichaam hier op aarde, van je stoffelijk lichaam hier op aarde. Wat je duidelijk gehoord hebt tijdens die droom. En ja, dan word je wakker. En ja, die irriteert je misschien al gelijk aan de, aan de wekker. Of misschien aan de regen die je hoort. Of, of iemand die je zit te hoesten. Of eh, nou, wat dan ook. En je bent op slag vergeten wat je je die nacht in je uittreding had voorgenomen. Je hoorde niet duidelijk en je bent het alweer gelijk kwijt. Daar is niets en niemand schuldig aan. Dat heb je zelf zo gedaan. Heb je zelf zo gewild. Alles horen we binnen onszelf. Snachts, tijdens onze dromen, onze uittredingen. Zijn we in contact met die innerlijke bron, dan horen we, dan weten we het ook, dan voelen we het, dat dat geluk binnen in ons zit. Maar zodra de eerste zonnestralen de aarde hebben bereikt, is er niets meer over van onze goede voornemens en van wat we gehoord hebben. Dat is niet de schuld van het universum, dat is niet de schuld van, van de boodschap. Daar ben je zelf verantwoordelijk voor. Maar je kunt heel goed je dromen onthouden, maar je laat je te veel leiden aan wat mensen om je heen zeggen dat dromen bedroog zijn. Jammer, vind je niet? Je kunt er wat aan doen. Je kunt, als je, als je dat wilt, er een gewoonte van maken om je dromen op te schrijven. En dan ook goed te kijken of ze in, eh, in kleur zijn of in zwart-wit. Een kleur is een uitreding en zwart-wit is het verwerken van een dagbewustzijn. Dus je kunt er een ge gewoonte van maken om je... Dromen op te schrijven, gelijk als je wakker wordt. Want zodra er iets in het dagbewustzijn komt, als je het niet opschrijft, ben je het alweer vergeten. Terwijl als je er een gewoonte van maakt om het gewoon steeds iedere keer op te schrijven, dan ga je je steeds beter herinneren wat je gedroomd hebt. En als je het een lange tijd opschrijft, zie je, zie je op een gegeven moment de rode draad door al je dromen. En dan zie je duidelijk welke weg je dient te gaan. Maar altijd met, de weg, met, met jouw vrije wil, met je eigen vrije wil. Want je hoeft nooit wat. Je mag het altijd zelf bepalen met alle verantwoordelijkheden die daarbij horen. Maar je kunt ook in overweging nemen. Om echt, echt te kijken naar je dromen. En het is noods aan iemand voor te leggen waar je vertrouwen in hebt, maar die ook de taal van de dromen verstaat. Want ja, in principe kun je het zelf, want het is jouw droom. Zoals ik het in het begin had over de chaos en het niet in structuur je leven doorbrengen, ja dan zul je dan ongetwijfeld de bijbehorende, als ik dat zo mag zeggen, de bijbehorende uittredingen bij hebben. Het zal je uitgelegd worden, niet om je te manipuleren van jij moet je, je huis opruimen of uh, ruim de eindelijk eens een hier die keuken op. Nee hoor, of je slaapkamer of uh, wat dan ook. Nee hoor, dat is echt niet. Maar je zult in beeldentaal, zul je zien dat je verstikt raakt. Dus zo, zo zal het je getoond worden. En zo kun je het ook nooit voor een ander doen. Je kunt niet steeds maar voor een ander de rommel opruimen. Als je dat steeds doet en je zou daar uh, iedere keer doodmoe van worden, dan zou je je kunnen afvragen voor wie je die rommel opruimt. Doe je dat nou werkelijk voor die ander? Of dan doe je dat omdat je zelf wilt dat die ander in een net huis woont? Dat is niet de bedoeling, hè? Het gaat erom dat die ander zelf de beslissing neemt om te doen wat hij dient te doen. En je hebt daar zelf, je hebt er niks mee te maken. De ander wil misschien in een chaos leven. Laat de ander. Zo werkt het universum ook. Maar het is apart, je krijgt daar dus bij broer de dromen over. Ja, wij, kon, wij mensen konden ooit onze dromen gewoon bewaren. Hè? We begrepen het ook allemaal. We waren in staat om daar iets mee te doen, om, een, om ons leven een bepaalde richting te geven. En we waren ook om, in staat om onze uittredingen te herinneren. Maar door de jaren heen, door de misschien nog niet eens zo lang, misschien maar 2000 jaar heen, geloofden we het niet. En we meenden dat een dagbewustzijn met alles hier op aarde belangrijker was dan dat wat we uit de immens grote liefde van het universum hoorden. En dat het allemaal onzin was. Ja, zoals ik dat straks al zei, we hoorden zelfs, dromen zijn bedrog. Het is toch vreselijk? Maar dat zijn dus dromen absoluut niet. Nogmaals, dromen in kleur, dat zijn gewoon uittredingen om je te helpen in het dagelijkse leven. Zodat je een andere beslissing kunt nemen. Dat zijn ook astrale reizen die je zelf onderneemt. Je gaat uit je lichaam en je zit vast aan dat koord dat je altijd zal verbinden en in je reis over, uh, over de aarde. Nou, dan kun je overal komen hier op aarde maar ook in andere zonnestelsels. En je stoffelijk lichaam wordt beschermd door je bescherming. Nou, zou je kunnen zeggen. Je bezoekt zielen, wezens, intelligenties, die je wellicht ooit in een ander leven hebt ontmoet, en, of waar je ooit mee hebt samengeleefd of samengewerkt. Zielen die misschien jouw kinderen zijn geweest. Zielen die uit een bepaalde groep komen waar je, waar je mee opgetrokken hebt. Zielen die je ouders zijn. Want jij, zo heb je door al je levens heen ontelbaar ouders gehad. Je komt wellicht op planeten, op andere werelden, en dat allemaal in minder dan een duizendste seconde. Want tijd, afstand bestaat niet in uw universum. Alles is liefde. Gevuld met liefde, zeggen we dan hier op aarde, in de taal van de aarde. Je krijgt wijsheden op een presenteerblaadje. Je krijgt zelfs lessen en je neemt daar actief aan deel. Je bent wellicht ook even terug in kloosters waar je wellicht eerdere levens hebt doorgebracht maar weer terug op aarde beland en weer terug in je lichaam, laat je dat alles totaal weer uit je gevoel vloeien. En je bestempelt het af als onzin en flauwkeur. Maar juist die uitleggingen die je tijdens die uittredingen hoort en ziet en ondergaat en voelt, die zijn voor jou. Die zijn alleen maar voor jou. Want het, jij bent ook diegene en de enige voor wie die dromen ook bestemd zijn. En je bent in principe ook de enige die daaraan ook uitleg kan geven, want het komt uit jou en het is voor jou. En soms, soms is het zo dat mensen mij en ook anderen die ervan weten, vragen hoe en wat die droom was. En soms, gelukkig maar, soms is een uittreding zo duidelijk geweest, dat ze hem me hebben meegenomen naar het dagbewustzijn. En in principe is het zo, zoals ik net al zei, dat die mens zijn eigen droom zeer goed kan begrijpen. Want het is zijn droom. En het komt uit zijn bewustzijn, maar die mens heeft blijkbaar niet zoveel vertrouwen in zichzelf. En misschien laat die mens wel zijn ego ertussen komen. En ziet niet die geweldige processen die zich afspelen in het universum. En met hem. Soms zijn daar anderen voor nodig die hier meer mee te maken hebben gehad en die in kunnen voelen en ook in kunnen zien wat de werkelijke boodschap van zo'n droom was. Want werkelijk, het is niet lastig, het is niet moeilijk. Het is juist simpel, net zoals het leven bedoeld was leven is ook heel eenvoudig als je uiteindelijk die vrede in jezelf gevonden hebt. Maar zo was het leven ook bedoeld. In al zijn eenvoud. Maar juist omdat het eenvoudig is heeft de mens gedacht dat dat nooit kon en heeft zich een wereld van hersenspinsels er omheen geweven en is die draad van het begin en het einde volkomen kwijtgeraakt en heeft zich een muur gezet tussen dat wat hij denkt te zijn en dat wat hij werkelijk is. Kun je dat de mens kwalijk nemen? Nou, ik dacht het niet. De mens komt op aarde met, met zijn ziel in zijn lichaam. Anders zou het lichaam, het stoffelijk lichaam, niet kunnen leven. En met die toevoeging van het ego, wat die mens krijgt, op het moment dat hij geboren wordt, die toevoeging van het ego, om het leven uit te werken op aarde waar hij nog mee zit en wat hij graag aan ervaring zou willen meemaken en begrijpen om dan die ervaring in zijn ziel neer te leggen. Om op die wijze tot een hoger bewustzijn te komen, om dat wanneer het zijn eigen tijd is, om over te gaan met het geduld en nederigheid die daarbij hoort, een stapje verder te doen, een stapje verder te gaan op de ladder van zijn bewuste zijn. Ooit dan weer op te gaan in God, in het Goddelijke, in, het, in dit universum, in dat wat wij in ons en ook ons voelen. Niet als individu, maar als de groep waar hij toe behoort. Om dan steeds een stapje verder te gaan. Om dan uiteindelijk in die godskracht weer versmolten, versmolten te worden met die godskracht. Lieve mensen, ik wou het hier. Bijlaten voor deze meditatie, deze lezing. Bedankt voor het luisteren. Het was me weer werkelijk. Het klinkt zo, maar het is werkelijk zo bedoeld. Het was me een werkelijk en waar genoegen om ook deze lezing weer uit te spreken. En ja, graag Heel graag tot volgende week. Je kunt het nog eens opnieuw beluisteren. Deze hele week blijft de lezing staan. Maar je kunt het ook via mijn website op www.diz.nl Maar je kunt het ook dat via mijn website, die dus www.yhra.nl is. En mocht je dat willen, mag je me altijd mailen. En dat kun je dus via mijn website doen. En eh, nou, nogmaals, heel erg bedankt voor het luisteren. Want dat is niet vanzelfsprekend, dan mag ik je voor danken. Graag tot volgende week. Dag!